Apropos Cultuur op Radio Scorpio Schoon Leuvens volk in de studio vandaag en dan hebben we het niet over ons alleen maar ook over de Leuvense kunstenaars Eva Cardon en Pieter Jan Ginkels um, Bovendien hebben we nog een hoop theaterrecensies voor jullie, welkom bij Apropos